De politie had een melding gekregen van een bekende van de familie. Wat er precies in dat huis in Terwolde is gebeurd, is nog onduidelijk. Het weer, het is helder en het vriest 1 tot 5 graden. Overdag veel zon en af en toe wat sluierbewolking. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 2 graden in het oosten... en 5 graden aan de kust. In de avond koelt het opnieuw snel af. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo De Nacht op één op één op één op één met Herbert Codé, het is de tweede uur van de Nacht op één. Fijn dat u luistert. We hebben het deze nacht over de solo-voorstelling... Papa was a rolling nobody van Joy Wilkins. En zij gaat binnenkort deze voorstelling starten. En in die voorstelling gaat ze op zoek naar haar vader. Dat gesprek hebben we vorige uur laten horen. En aan de hand van dat gesprek is de vraag deze nacht... naar wie of wat bent u op zoek? En aan de telefoon heb ik Jan. Goeienacht. Goeienacht. Jan, jij hebt het afgelopen uur al meegeluisterd... Ja. En je hebt een aantal mensen voorbij horen komen, luisteraars... die op zoek zijn uh, naar bepaalde zaken. Uh, ja. uh, en je hebt, je hebt, je hebt een, nou, toch, een, toch een mooie tip, toch? Ik weet, ik weet niet of het een tip is. Maar wat ik, wat ik steeds hoor bij het woord zoektocht... is de potentiële teleurstelling. Mm -hmm. En met potentiële teleurstelling bedoel ik... en ik zal het niet proberen zweverig en heel groot te maken... Maar op het moment dat je probeert een puzzel op te lossen... zijn er twee kansen. Het, het lukt je of het lukt je niet. Mm -hmm. En wij zijn als mensen wel zo opgevoed dat alles moet lukken. Ja. Zeker in de laatste tijden, als we kijken naar allerlei programma's... waarin wedstrijden gewoon de boventoon voeren... dan gaat het alleen maar om degene die winnen. En als het gaat om het zoeken, om het zo uit te drukken... naar je eigen menselijk geluk... Mm -hmm. Moet je niet proberen te zoeken. Of moeten, er is geen sprake van moeten. Dan zou het misschien beter voor jezelf zijn. Als je niet echt op zoek gaat. Met de kans op teleurstelling ja of nee. Maar dat je gewoon gaat. En als je de weg gewoon gaat. En dus zaken loslaat. Dan zou het wel eens kunnen zijn. Dat je dingen op je pad tegenkomt. Die belangrijk zijn meer voor je kunnen betekenen... dan datgene wat je zoekt. Ja. De, de stel, uh, de, de, de, ik heb verschillende mensen gesproken... die zijn bijvoorbeeld op zoek naar een vader. Ja. En dan zeg je eigenlijk gewoon van... Uh, je, je gaat gewoon... en dan zie je vanzelf wat je allemaal tegenkomt op die weg. Ja. ja. Maar natuurlijk, natuurlijk staat het iedereen vrij... en mag je gehoord Ja, gehoor ja, tuurlijk, je ja, ja je zeker. Maar, maar dan is het er eigenlijk ook een zoektocht, Jan. Als je toch gewoon gaat... dan, dan ben je toch uiteindelijk met als doel... Het vinden van die ene persoon. Nee, je bent aan het gaan. Je gaat gewoon de weg. Mm -hmm. En dan kom je zaken tegen. En natuurlijk, natuurlijk, ik begrijp heel goed dat iedereen op zoek is naar zijn roots. En dat iedereen zijn vader zou willen zoeken. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan het verhaal van Ronnie net, hè? een ja. uurtje geleden. Ja. Dan hoor ik die man hoor ik met, met zoveel verdriet in zijn stem echt op zoek gaan naar, naar, zijn, naar zijn vader. En vader staat ook voor basis, hè? Mm -hmm. basis in je ja. leven. Ja. Je mag ook op eigen benen staan. Mm. En je mag in jezelf herkennen datgene wat je sterkste punten zijn. En dat is dan misschien al je vader. Ja. Gewoon hetgeen dat je die hebt bedoel je? Dat dat, dat al wat iets is voor je, in jezelf, een rust. Als het nou om, precies dat, als het nou om goddelijkheid gaat... kunnen we zoeken, om het zo maar te zeggen... naar datgene wat eventueel boven ons zweeft. Mm -hmm. Je kunt toch ook in jezelf kijken. Misschien zit de grote godheid wel in mij en in jou. Ja. Een beetje in mij, een beetje in jou... en een beetje in een ander. Mm -hmm. En als je al die beetjes bij elkaar optelt... heb je toch één heel groot organisme... Wat voor iedereen maar het beste voor zich heeft. Ja. Dus vooral het op zoek, op zoek gaan naar, uh, naar elkaar, dus, zeg je eigenlijk. Kijk, daar sla je een spijker op. Dat is precies wat. Ja, dat is een spijker op scope. Als Ronnie minder hard zou gaan zoeken vanuit zijn verdriet, waarvoor ik heel veel begrip heb, mm -hmm. dan komt hij, omdat hij gewoon gaat, misschien wel mensen tegen die vele malen belangrijker zijn... dan degene waarin hij, waarnaar hij op zoek is. Ja, ja, Heb je zelf ook ooit een, een zoektocht? Uh, of nou ja, zoektocht, dat is bij jou dan misschien het verkeerde uh, woord. Maar ben je ook in een bepaalde situatie gewoon gegaan, Jan? Op iets waarnaar je naartoe was? Of? Ja, ja, daarom... Ik bedoel, elk, elk mens groeit op basis van datgene... waar hij ooit zijn uh, hoofd tegen gestoten heeft. Mm -hmm. Dus ik ook. Mm -hmm. Ik heb op een zeker moment, heb ik, uh, nu zeven jaar geleden... ...heb ik heel bewust mijn, uh, mijn werk vaarwel gezegd. Mijn betaalde werk vaarwel gezegd. Omdat het mij opgat. En ik in dat werk en in het verlengde van de identiteit die ik daar uit meende te halen... ...zoveel uh, uh, energie kwijtraakte... ...dat het voor mij belangrijker was om te zeggen... ...stoppen en dan maar zien... Ja. En, en waar... ja, dat heeft consequenties, maar ja, dat heeft wel een hoop rust gebracht. Ja. Maar waar heeft, het, waar heeft het je nu gebracht? Pardon? Waar heeft het je nu gebracht, Jan? Dat ik economisch gezien belangrijk minder te besteden heb... dan de uh, onderkant van de maatschappij, mm -hmm. Maar dat ik daarnaast, en dat is minstens zo belangrijk... zo niet het allerbelangrijkste... Ja. dat ik nu met jou aan het praten ben... En dat ik de rust heb in mijn lijf, op basis waarvan ik nu denk, ja, maar zo kan ik nog wel dertig jaar vooruit. Ja, ja. En dat zou me tien jaar geleden niet gelukt zijn. En die rust, dat is eigenlijk al een hele een, een, een overwinning, iets wat je hebt bereikt, waar je echt van geniet, als ik het zo hoor. Kijk, daar slaat hij weer de spijker op zijn kop. Dat is de weg. Ja. Gewoon de weg gaan. Ja. Mooi. Ja, dat weet ik niet. Het is voor iedereen anders, maar dit, dit is voor mij. En ik wilde dat heel graag kwijt. Ja, nou, ik vind, ik, vind het ook, uh, ik vind het ook inspirerend om te horen, Jan. En ik ben ook heel blij dat je gewoon hebt gebeld en de telefoon hebt gepakt... om dit even te delen met iedereen. En ik vind het geweldig dat jij de tijd nam om daarnaar te luisteren. En dan waren wij met z'n twee op dit moment groter dan de hele wereld bij elkaar. Ja, zeker. Dat heb je mooi gezegd, Jan. Fijne nacht. Hetzelfde, dankjewel. Dag Herbert. Dag Jan. Martin, goeienacht. Ja, goedemorgen. Ja, goed, nou, bijna morgen. Ja, vanaf vier uur ga ik al het goeiemorgen zeggen. Dus okay. voor mij is het nu nog uh, diep in de nacht. <lacht> nou, ik heb dus nu net uh, even de preek aangehoord. En dat, uh, ik ben het natuurlijk wel eens met me eens, mm -hmm. maar, uh, ik eens. Maar uh, ik zit hier ook naar DRB te luisteren. Dus ik krijg me ook nog eens een keer van een echo. <lacht> Oké, okay, je moet gewoon lekker via je telefoon op dit moment eventjes luisteren. Ik weet niet of u weet wat DAB is. Ja, dat is, dat is radio luisteren en dan krijg je een digitaal signaal uh, door de lucht geslingerd. Ja, via, via het digitaal sy ja. systeem is dat. Ja, ja. Maar goed, ik, ik, ik wou even een paar kleine vragen aan u stellen. Namelijk mijn, uh, mijn echtgenoot is een drie jaar geleden overleden. Mm -hmm. En ik weet dat ze een paar vriendinnen had... En de ene vriendin was de Engelse, en de andere. Die woonde ik in Rotterdam, de mevrouw was een Rotterdamse. En ik heb geen flauw idee hoe ik die nou uh, te pakken kan krijgen. Namelijk een, de ene vriendin uit Rotterdam, die heette Joke Eckhardt. Ja. En die was toen de tijd dat we nou, elkaar leren kennen, was ze au pair in Rotterdam. Uh, in, uh, ach, uh, au -pair was ze in, in Parijs. Mm -hmm. Wij hebben elkaar, mijn vrouw en ik hebben elkaar leren kennen in Parijs. In front van de Notre Dame. Ook, daar was zij ook bij. Oké. Okay. Die... En zij uh, is ook, ze is ook uh, wel bij het trouwen geweest. En sindsdien ben ik volkomen uit het oog verloren. Ja, en, en dat is dus de Joke Eckhard waar je het over hebt. Dat is die Joke Eckhard, ja. ja. Ben vriendin van mijn vrouw. Mm -hmm. Was er zeker Margaret, en ik weet de echte achternaam niet. En die woonde ergens in Derby, in Engeland. En ja, de, de, die was toen was de onderwijzeres. En ik meen dat ze in Dubai of zo gestationeerd was. En haar vader, ja, dat is natuurlijk al nou, ja, natuurlijk jaren geleden. werkte in een uh, auto, uh, autobedrijf of in ieder geval een, uh, was een auto bouwd bouw in, in derby mm -hmm. maar ik heb nooit uh, achter kunnen komen wat uh, haar achternaam was dus dat wordt wel heel erg moeilijk ja, ja. En, en waarom uh, ben je op zoek naar deze vriendinnen van, van die overleden vrouw ja en dat, dat, dat stelt een hele goede vraag waarom ben ik daarmee en toch, ja, die, omdat die ene die ene vrouw ...die, die is dus, was dus getuige bij onze huwelijk. Ja, yeah, ja. Yeah. En die andere vrouw, dat was een penvriendin... ...en toen overleed haar man. En daardoor... Uh, ...ja, zei ik tegen mevrouw... ...van, laat hem maar overkomen. Ik spreek nou ook heel goed Engels. Mm -hmm. Dan kunnen we, kunnen we misschien haar een beetje troosten. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar op dat moment... ...ja, mijn vrouw was schijnbaar dood van mij kwijt te raken... Dat misschien, klinkt misschien heel vreemd. Omdat ze dus, natuurlijk, op een heel vreemde wijze. Eigenlijk aan mij gekomen was. En we waren, ik heb precies negen dagen verkering met haar gehad. En toen waren we getrouwd. Zo, ja. Dat is wel heel vlotjes. Zet dat u? Dat is heel vlotjes. Dat is heel vlot geweest. <laughs> en dat is een grezen Maar in ieder geval. Uh, ja, ik, ik probeer dus toch nog eens een keer contact te krijgen met, met beide. Bij de, uh, uh, nou, toen zei het meisjes, hè. Maar toen, uh, er zijn natuurlijk ook wel vrouwen die ongeveer mijn leven zijn, het moet ook rond de ja, 80 zijn. Uh, en, en, en is het dan, uh, omdat je ze kent uit die tijd, dat je dat je herinneringen op wilt halen? Of is het vooral omdat het vriendinnen waren van je overleden vrouw, waarmee je uh, die. Ja, daar... dat, uh, nou, dat was me maar het idiote van mijn idioot, maar het idiote van mijn vrouw. Dat als ik het dus op een gegeven moment, uh, nou, ik zou ze wel graag willen spreken. Of ze onmiddellijk, verbrak ze de contact. En hoe dat nou, waar, waar dat nou in zat, weet ik niet. Dus jij mo mo mocht niet met de vriendinnen van je, van je vrouw praten toen de tijd? Nee. Nee, was heel gek is dat. Oh? Uh, ja, de, ik, ja, mijn vrouw die, die was eigenlijk doodsbenoten om mij kwijt te raken. Ja. Zo, zo. ja. Jij was, echt, jij was de, de prins en ze had zoiets van, nou die gaat er een keer vandoor op het paard. Nou, nou dat helemaal niet hoor. Maar om de een of andere reden, ja... Het dat, dat was, dat was iets heel vreemds eigenlijk. Dat, uh, ik, heb, ik heb nou toevallig weer een, een goede kennis te pakken gekregen. En dat is, heel, dat, dat is iets heel geks. Dat was, dat was toen de tijd de uh, kraamverzorgster uh, bij de geboorte van mijn uh, oudste zoon. Ja. Die is ook al dik in de vijftig nu. Die ben ik nu pas een keertje weer tegengekomen. op de, Althans, ik, heb, ik had de adres. Ik heb dus gebeld. Ik heb dus zeg meid, uh, hoe is het ermee? Uh, ze vindt dat zo leuk en nu komt ze morgen komt ze hierheen. Oh, oké, okay. dus dan ga je eens praten met de kraamverzorgster. Ja. ja. Maar ja, dat, echt, ik wil vertellen dat zulke dingen, dat, ja, dat, nou ja, ik, ik, dat, dat zijn dingen die je eigenlijk nooit, nooit vergeet. Ja, ik heb dus zelf enorm gezworven. Ik heb, ik heb in Frankrijk gewoond. Toen heb ik de vrouw leren kennen. Mm -hmm, mm -hmm ik heb in Duitsland gezeten, en ik heb in Engeland gezeten, en in Amerika, en nou noem maar op. Ja, en, en wat heb je al ondernomen, Martin, om uh, de, de, deze vriendinnen op te zoeken, op te sporen? Nou, ik heb het ooit eens een keer een, op een. Uh, het, uh, je hebt zo'n uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat programma opsporen op verzocht. Ja. ja. Ik heb eens een keertje doorgegeven, ik heb het nooit meer gehoord of er inderdaad de enige. enige Hoe uh, heet het. Uh, respons opgekomen is. Nee. nee, dan zou ik het gewoon nog een keertje proberen, denk ik. Ja, maar... Nou, daarom ben ik nu ook... Uh, even... Met u, met u in gesprek. Ja, nee, maar dat, dat is ook goed dat u dat heeft gedaan. Want u bent dus op zoek naar Joke Eckhart... en de andere persoon, daar heeft u de naam dus niet van. Daar heb ik alleen de voornaam van. En dat is? Dat is Margaret. En die woonde... toen de tijd in Derby. Ja. Okay. Darby in Engeland, dat was het, het geloof ik dat wij ook oud gemaakt werden of zo, weet ik wel wat. En uh, ja, dat is een heel, heel goede. Ben in hele goede pervind ingebleven, tot het moment dat, nadat hij man uh, overleed, ik tegen mijn vrouw zei, laat zo overkomen, lijkt wel leuk. Yeah. Nou, en er was gelijk was contact over. Ja, het heel gek is dat. Maar ja, dat, dat, zo was vrouw toen de tijd. Ja. Want mijn vrouw die had dus ja, al heel veel narigheid ondervonden in Rotterdam. Want die had het bommennet van Rotterdam meegemaakt. En ja, daardoor was ze ook, uh, ja, moet je zeggen, dus eigenlijk een beetje... Ja, uh, nou ja, die, die, ze stond dan als meisje van, nou laat ik, laat ik zeggen, een jaar of twaalf... Met alleen met de kleren aan die ze die ze aan had. Mm -hmm. met het die ze had. En, uh, en ook natuurlijk. Uh, ze, ze had, uh, dat, na het bombardement had ze dus alle vriendinnetjes en vriendinnetje, vriendinnetje, vriendinnetje daar een beetje gelegen aan brokelijken. En dat heeft in wezen een enorm uh, effect op haar gehad, mentaal. Yeah, yeah. Dat, dat kwam na jaren. Kan dat dan boven? Steeds verder naar boven. Op een gegeven moment waren we zelfs in Duitsland. Ik had per ongeluk ook in Duitsland op school gezeten. En ik had Duits geleerd. Nou, dat vond ze helemaal niet leuk. Terwijl ze zelf ook goed Duits sprak hoort. Maar in ieder geval vond het helemaal niet leuk dat ik Duits had geleerd. En ook nog goed ook. En ja, het. Op een gegeven moment stond hij in zuid ja, stond een camping. <laughs> en, nou, en die, die, er gebeurde wat. In ieder we we hadden de tent erop staan. De tent hadden we opgezet daar zo. En ik... Eh, ja, ik... was iets later dat ik terugkwam. En toen uh, had, uh, had ik aan de bar met een Duitser staan praten. praten. Toen kom, kom, kom ik terug bij de tent. zeg me van... Ja, waar ben jij gebleven? Hoe zit dat? Ik zei: Ja, ik heb even met een Duitser aan de aan gaan praten. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, ik kon alles zo inpakken, ik kon zo terug naar huis. Echt waar? En de, de vakantie was gelijk over? Ja, de vakantie was heel gelijk, gelijk over. Zo. Dat kon er niet tegen dat ja. ik dus inderdaad ook contacten kon zoeken met Duitsers. Waar zij niet bij was. Nee. En, en, en, en toen de tijd uh, met, met je overleden vrouw... mocht je toen wel in het zijn van, van de vriendinnen... daar ook gewoon uh, vertoeven? Of was je, moest je dan ook gewoon weg? Of in een andere kamer zitten? Nee, ik heb, ik heb die vriendin nooit meer gezien. Nou nee, ja, alleen, alleen is... Meest... Ja, oké. Ze had gewoon alle contacten verbroken. En dat vond ik eigenlijk toch wel erg jammer. En ik wou het toch nog eens kijken of dat ik dus, uh, ja, die zoals ik op de een of andere wijze op kan sporen. Ja. Nou, bij deze heb je in ieder geval zojuist de namen genoemd. Um, ik wil je wel één ding vragen nog, Martin. Zou je naar mij een mailtje willen sturen? Dat is nacht.eo.nl. Ja. Dat ik in ieder geval uh, je gegevens he heb. Ja, nou, ik, ik, ik wil vertellen... Ik, uh, ik ben lid van de EO. Ik wil je ook een demo geven. Nee, maar dat hoeft dan niet. Mee. Maar gewoon een heel simpel mailtje, dat ik in ieder geval een mailadres heb. Dan, wie weet, als er iemand mailt die dus die Joke Eckhart kent... dan kan ik dat even in contact brengen, anders ja, is het zo lastig? En misschien ook die ook die Margaret. Ja, wie weet? Ja. Nee, ik kan tellen hè. Ik hoop dat het uh, gaat lukken, Martin. En uh, bedankt voor je openhartige verhaal. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik zat net, net dat, uh, dat andere verhaal te beluisteren. Ik denk, ja, die meneer heeft wel gelijk, maar ja, het, het is niet anders. He, dat, uh, na, na, ik ben nu bijna tachtig. En dan probeer je toch ja, uh, oude, oude gegevens eens op te halen. Ja. Nou, uh, wie weet, gaat het lukken? Uh, stuur sowieso even dan een mailtje. Graag, Martin, naar nacht.eo.nl en dan. Uh, nachteo.nl. Nacht@eo.nl. Ja, oké. Okay. Bedankt voor nou, het bellen. Okay. En, en succes en, met, en, met enorm, de zoektocht. Enorm bedankt over. Want ik vind uw programma geweldig mooi. En ik was toevallig was ik net een beetje wakker. Ik denk, nou weet je wat, ik ga weer eens luisteren, want dan slaap, slaap ik weer niet. Ja. En ik nou, denk, nou, laat ik eens luisteren. En nou, zodoende. Maar ik heb wel een ontzettend de tijd nodig gehad om uh, bij u er doorheen te komen. Ja, Dat, dat klopt. Ik... ontzettend moeilijk. Ja, ja. Nou, ik zit hier ook alleen. Ik moet alles uh, alleen doen qua telefoon. Dus ja, dat duurt soms eventjes. Maar, ja, eh, even, dus ik... Ik, ben, ik ben zeker bij, bij een half uur bezig geweest. Ja, dat zou kunnen. Maar uh, u bent er doorheen gekomen, dus de, de ja, aanhouder oké. die wint. En dank daarvoor en een goede nacht, Martin. Ook, uh, ook een hele goede. Nou ja, goeie, nou, enorm bedankt voor uw programma. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik geniet ervan. Nou, graag gedaan. G geniet ze. Oké. Okay. Dag Martin. Dag. En uh, in de nacht op 1, uh, de Twitter, die staat ook open. Dat is op 1 En uh, ik krijg daar een vraag door. Dat, ja, ik, we zijn natuurlijk vannacht op zoek. naar Dat kunnen, uh, kunnen voorwerpen zijn. Uh, vergeten voorwerpen. Of uh, het kunnen personen zijn waar uh, u, u naar op zoek bent. En um, een tweet naar op 1 Ik ben op zoek naar de LP Liedjes uit Rooien zien van Willeke Alberti. Mocht iemand dat weten, waar die LP te verkrijgen is... of misschien verkoopt u hem wel... En u uh, zit op Twitter of in de e-mail. Dan kunt u reageren via nacht.eo.nl. Of uh, een Twitterbericht sturen naar op 1 Dus liedjes uit Rooi's zien van Wille Alberti. Misschien kent u uh, iemand die die LP heeft. Misschien wilt u hem zelf al verkopen. Uh, reageer even. En anders kunt u natuurlijk ook bellen. Naar wie of wat bent u op zoek? 0800-1121. Fleetwood Mac and Dreams uit 1977 hier in de Nacht op 1, Waar we ja, op zoek zijn naar uh, voorwerpen, naar uh, personen. En dat komt allemaal voort uit een uh, eerdere uh, reportage over uh, Joy Wilkins... Zij is actrice en in haar theatervoorstelling is ze op zoek naar haar vader. En ze hoopt eigenlijk door haar theatervoorstelling dat haar vader dus uiteindelijk een keer in het publiek zit. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. En uh, ja, verdere zoektochten die door dit programma heen lopen, daar, uh, daar besteden we ook aandacht aan. Ik heb uh, nu aan de telefoon Hilke. Goeienacht. Goeienacht. En Hilke, jij had ook nog een tip voor uh, een van de voorgaande belles. Dat was Martin, die dus op zoek was naar uh, de oude vriendinnen. Ja, dat klopt inderdaad. En welke tip had jij voor Martin? Nou, uh, ik heb in, uh, in de tijd ook wel eens een keer een, uh, iemand gezocht, een oud-voetballer van Heerenveen. En die heb ik toen uh, gezocht via een tip die ik kreeg uh, op een keer op een muziekavond in Schiedam. Nou, dan moet je eens een keer uh, contact opnemen met Radio Rijnmond. Yeah. En die hebben een programma op maandagmorgen. Dan uh, kun je een, een, een oproep doen wie je zoekt. Ja, ja, En uh, toen heb ik gebeld met Radio Rijnmond. Ik heb een telefoonnummer gekregen. En toen heb ik gebeld met Radio Rijnmond. En zo ben ik uh, de oud-voetballer van Heerenveen weer tegengekomen. En Vlaaringen. En, en, en hoe heette die uh, voetballer waar je op zoek naar was? Die voetballer, dat was uh, Johnny Jansen in de tijd. Ja, en, en waarom was. Die was je... in de tijd met, uh, met uh, Hido Rijs. Die, waren, die was die naar Heerenveen gekomen. Van uh, FC Vlaringen, die bestaat al lang niet meer. En. Uh, toen zijn zij uh, samen naar Herenveen gekomen. En toen op een gegeven moment, ja, dan stopt dat een keer. En toen is uh, Johnny, die is ook vertrokken. En uh, ik wist nooit waar hij gebleven was. Nee, dus toen wilde... ben ik uh, wat... weer uh, bent... op het spoor gekomen. Ja, want, want Hilke, jij bent uh, uh, groot fan, uh, aanhanger, supporter van Herenveen. Uh, van ja, uh, nu wat minder als toen. Ik, uh, ik heb zelf uh, 40, 45 jaar uh, een seizoenkaart gehad. En uh, werkend lid geweest bij Herenveen. En uh, ja, toen op een gegeven moment toen ben ik vrachtwagenchauffeur geworden en toen is het allemaal wat minder geworden natuurlijk, want dan heb je weinig tijd. en ja. Vooral als je internationaal rijdt. Ja, ja. En, en, en, uh, maar ja, in de loop drie jaar je wordt ook ouder en uh, nou rijd ik alleen nog binnenland. Dus uh, ik ben wel de hele week van huis. Uh -huh. En vandaar dat ik nou ook even naar het programma luister van jullie altijd van EO. Ja. Vind ik prachtig. Nou, dat is, dat is mooi om te horen. Maar dan ben ik nog heel even benieuwd. Je ging dus vaker naar het stadion in Heerenveen. En naar voetbalwedstrijden. En dan zag je dus die, die Johnny, uh, die zag je daar uh, voetballen, Johnny Jansen. Ja, Johnny Jansen. En dan, in die tijd, dan uh, had je ook veel contact met de spelers. Want de spelers die kwamen allemaal in een kantine. Ja. Tegenwoordig, dan is het allemaal spelershomes en die spelers die zie je niet meer. En contact heb je niet. Nee, maar toen nee. in die tijd, uh, ze donden de tassen onder de trap neer. En uh, ze kwamen allemaal in de kantine. En dan stond je, was je met het publiek uh, altijd, uh, hadden ze veel contact. Ja, ja. en toen op een gegeven moment ben je dus uit het oog verloren. En, uh, ja, en dan op een gegeven moment, ja, dan gaan ze, gaan ze weer, uh, weer weg. En dan, uh, ja, dan raak je elkaar kwijt. Ja, ja. En uh, zo kom je dan, uh, dan denk je ook wel eens, zoals vorig een jaar ook. Toen uh, uh, had ik zo'n idee, ik zou nog wel eens een oude schoolmeester van mij... Uh, wil opzoeken, die was toen naar dieren gegaan. Hmm. En, uh, hmm. nou, ik heb hem, de naam heb ik opgezocht op het internet. En ik uh, kreeg zijn adres met het telefoonnummer. En toen zei ik op een zondagmiddag tegen mevrouw: uh, We stappen in de auto en we gaan weg. Ja. Waar gaan we heen dan? Nou, ik zei: Dat je zien laten. <laughs> ik zei: uh, Dat vertel ik je nou niet. En uh, bij de benzinepomp aan een bloemstukje gehaald en wij naar dieren. En ik stapte daar voor de deur. En, ik denk dat als ze niet thuis zijn, dan heb ik pech gehad. Maar die vrouw die stond daar voor het raam, die dacht wat komt daar aan? En uh, wij bloemstukje mee en ik kom bij de deur. En uh, ik zei in het goeie middag. <laughs> ja, goeiemiddag. Ze zei, het klinkt Fries, ja. Ze zei, maar ik zie niet wie je bent. Nee. Nou, ik zei, dan moet je maar even goed nadenken nog. Ja, ze zei, uit het mooie Friese rottom zeker. Ze zei, je bent Hielke. Ik zei, ja. Nou, we hadden hem... Uh, en toen ze zei ik, zag Gauw, kom erin. Ze zei, wat vind ik dit prachtig dat je zo onverwachts komt. Ja, dus je ging... En bij... we hadden elkaar in vijftig jaar niet gezien. Ja, maar dat is wel leuk dat je dan toch de behoefte voelt... om bepaalde mensen uit het verleden dan op te zoeken op een gegeven moment. Ja, en uh, ik heb bij hem in de klas gezeten. Nee, was nu, uh, vorig jaar was hij... Toen ik er kwam, was hij 80 jaar. Zo. En uh, toen, uh, nou, we hebben een schitterende middag en avond gehad. Dus het was... Geweldig. Zijn zoon die kwam, door, kwam ook nou uh, speciaal. Die had, die gebeld. Die woont in Arnhem. Ja. En uh, die is ook bij hun thuis gekomen, want daar speelde ik vroeger altijd mee als kleine jongen. Hm. Ja, ja. Dus, en uh, wat is dat dan prachtig als je dat dan eens een keer weer tegenkomt? Dan krijg je gewoon keppen. als ik er nu over spreek, dan krijg ik gewoon kippenvel Krijgen van. Ja. Maar wat, wat, wat vond je dan zo leuker aan om, om, om uh, die, die, uh, die leraar weer te ontmoeten dan? Ja, dat is... Uh, omdat omdat ja, je dus is, bij speelden vroeger thuis, dat je er thuis kwam. Dat je ze wat meer kende dan van school. Ja, ik zat bij hem in de klas ook vroeger. Dus, en dan kom je die oude schoolfoto's, die pak je dan wel eens een keer weer. En dan uh, komen herinneringen komen op. En uh, ja, dan uh, denk je op een, op een gegeven moment van... Uh, nou, laat me die eens een keer opzoeken. Ja, ja, je hebt er dus ook een fijne tijd gehad bij die leraar. Ja, schitterend. Nee, mijn schooljaren die waren fantastisch. Ik, uh, ik heb ook uh, hele oude ouders had ik. Mijn vader was 50, mijn moeder was 40 toen ze mij naar op de wereld brachten. Mm -hmm. Maar uh, die mooie jeugd, die pakken ze me nooit weer af. Ik heb een prachtige jeugd gehad. Ja. En ik geniet nacht van het leven. Ja, mooi om te horen. Ja, Lopen, en... vooral uh, uh, een paar jaar geleden kom ik een, uh, een, een oude hartsvriendin van, van, van heel vroeger. Die was ik ook twintig jaar kwijt geweest. Die kom ik tegen. Ik zei, wat is er met jou gebeurd? <laughs> Yeah. Nou, die was helemaal verlieder geworden. Zo. So. Nou, en die, die help ik nu. Die zit in een elektrische rolstoel En ik ga ze nu en dan uh, met goedvinden van mijn vrouw... Ga ik ze nu en dan een weekje met haar weg. En uh, dan ben ik mantelzorgers. Oh, Oké, okay. ja. Yeah. Dan moet ik haar helemaal verzorgen. We mm -hmm. gaan ook heel veel... Ik, ma ik mag graag naar... Uh, Wij mogen graag naar concerten gaan. En uh, nou, onder andere... Uh, uh, D.O. Uh, Nederland Zingt ja, ja, daar ga je dan. Dat komt er straks weer aan. Ja, daar ga je ja, naartoe. Ja, gaan we ook onroepelijk weer naartoe. Ja. Nou, dat wordt binnenkort kaarten bestellen reserveren. Ja, die, die, die dat, dat, dat zit er dik in. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar daar gaan we onroepelijk weer naartoe. Dat is schitterend. Wat leuk, leuk. Ja. het hoe... is gewoon fantastisch om daar naartoe te gaan. Daar krijg, krijg je gewoon kippenvel. en Je krijgt de rillingen gaan over je rug heen. Ja, waarvan dan? Dat je daar dan bent met die persoon of gewoon het zingen met elkaar? Het zingen met elkaar. Dus gewoon massaal met z'n allen en dat je... Van huizen, ja, we zijn dan van, van huizen van vroeger Nederlandse vorm, maar uh, ik heb er verder helemaal niks mee. Maar uh, ik vind het prachtig om, uh, om, om, om, om dat altijd mee te maken. Ja, ja. dat is een, een bemoedigende dag altijd. Inspirerend. Ja, dat is fantastisch. Ja, ja dat is fantastisch. Ja. En u hebt uh, zelf uh, uh, bij Radio Rijnmond gewerkt... Nou, ik heb zelf ook bij een lokale omroep heb ik gewerkt. En, en het is ook nog fantastisch werk altijd geweest om ja, dat te doen. Ja, dat, dat is zeker. En dat is dan even weer de link uh, weer helemaal terug naar het begin van het gesprek. U was dus op zoek naar Johnny Jansen, voetballer. Ja, heb... Toen heeft ja, u Radio ik... Rijnmond gebeld en die hebben dus een radioprogramma. Um, en op morgen de... hadden ze dat, dat ja. ik nou wel. En via dat programma bent u dus bij die voetballer terechtgekomen. Ben ik weer bij die voetballer terechtgekomen, en ja. Dan ben ik nog heel even benieuwd, Hielke. Wat, wat, wat doet die voetballer? Wat was uiteindelijk het antwoord van, van die zoektocht? Nou, uh, toen heb ik. We hebben een half uur voor de telefoon uh, uh, zitten praten. Ja. En toen zei ik tegen Johnny: we stappen ermee. Wij uh, gaan want elkaar je, opzoeken. Ja, want je hebt zijn telefoonnummer gekregen toen. Ja, en uh, toen uh, hij, hij reageerde, want hij stond op, uh, hij was op een tennisbaan. En er was een, een, uh, een vriend van hem. En die hoorde dat, dat er iemand hem zag. Ja, ja, en die, en... en die belde hem op. Ja. dat uh, Jij moet uh, contact opnemen met, Rai met uh, Radio Rijnmond, want er is iemand die uit Friesland die zoekt jou. Ja. En, en, en die persoon, uh, die, die voetballer, wist nog wel wie u was dan? Jazeker! Hm. En uh, toen in Heerenveen was zijn dochter geboren. En uh, toen kwam ik bij Johnny thuis in, uh, in Vlaringen En uh, toen kwam die, die, kwam die dochter ook. En die had nu weer een kleinkind. Nou, ja, ja. zijn dochter die had ik toen op schoot. En uh, in de armen, zeg maar. En nou had ik zijn kleindochter had ik weer uh, in de armen. Ja, dus je bent. En zijn dochter weer op schoot van uh, een, een dikke dertig jaar. Ik zei, nu moet je ook een keer uh, weer bij me op schoot komen. Hmm, hmm. En zo zijn er nog foto's genomen. Wat is dat dan mooi? Uh... Ja, geniet van het leven, jongens. Ja, nou, uh, mooi om te horen. En dat ook de, de zoektocht dan ook, uh, ook geslaagd is. Dat vind ik ook leuk om te horen. Ik dat, bedoel, dat dat ook zoektochten die gewoon voltooid, uh, dat, dat voltooid worden, dat vind ik mooi. Ja, ik. Uh, ik, ik vind het fantastisch. Je blijft ja. gewoon reddingen van over je rug. Ja, nou dank voor het bellen, Jolke. En voor het, uh, bellen, Hielke, en, uh, voor het ja. delen van alle en jullie, verhalen. Uh, nog uh, weer hartstikke bedankt en uh, ik luister graag naar jullie programma's altijd. Ja, nou dat is dat mooi om te worden. horen. Werk ze vannacht, Jolke. En graag okay, tot de volgende keer. Ik, ik ga een paar uurtjes slapen en dan gaan we er weer voor. Is goed, succes. Zet hem op, Jolke. Okay. Ja, tot ziens. Dag. Dag. Ik ga naar Kees toe. Goeienacht. Dag Herbert. Ja, so. Ik ben op zoek naar uh, Djoeke Visser. Die heb ik ooit uh, op een vakantie in Tunesië ontmoet. Ja. Yeah. En zij was samen met uh, Marije. Haar achternaam weet ik niet meer, maar het was... Wij waren eigenlijk alle drie, hadden we net een soort liefde verloren en dan gingen we maar op een goedkope vakantie naar Tunesië. En het was zo geweldig. Elke avond uh, een beetje fles wijn van onze neus en eten en lachen. Zo hard gelachen. Maar ik kan Djoeke nergens meer vinden. En je hebt ook geen contactgegevens meer van de reis, toen de tijd? Nee, nee, niks meer. Ja, haar adres had ik toen wel, maar dat, ik ben er nog een keer langs geweest met foto's en zo. En ze is ook nog eens een keer bij mij langs geweest. Maar het is, uh, het is een beetje verwaterd, zullen we zeggen. Ja, ja. Maar het zou leuk zijn als er nu vannacht mensen luisteren die Joke uh, Vista kennen. Ze heeft Nederlands gestudeerd. En die dan zeggen, ja, Kees Oostrom, die heeft nou even gebeld over jou. Mm -hmm. En het is al echt heel lang geleden. En ze moeten er ook niks achter denken. Maar gewoon, ik vond het zo... Gewoon goed. eventjes gezellig bijkletsen. Bij ja. We hebben zo gelachen toen, joh, Herbert. Dat, dat, je hoeft overal niet, niet gelijk, want dat, dat is tegenwoordig een beetje zo. Dat je gelijk overal van ons achter gaat denken. Ja, ja dat vaak wel, wordt vaak wel... het niet, eh, weet je nee. wel. Nee. Het was gewoon vriendschappelijk, het was leuk. Jullie hadden een dat klik met elkaar. vriendschappelijk, het was... Super, want het waren zulke leuke meiden. Ja. Ja, ja. En, en wat voor pogingen heb je ondernomen, uh, Kees, om, uh, om te nou, zoeken naar deze dame? Ik heb op internet zitten zoeken steeds. Naar uh, naar Vissen. Nou, uh, zijn ze al Ik heb. Ik, nou, het, het heeft niks met onderwerpen te maken. Maar ik heb een keer. Ik, ik werkte voor een uh, koekjesbakkerij. En toen heb ik. Uh, dat is. Uh, Merba. Maar heeft dit ook met de zoektocht te maken, ook? Kees? Wat zeg je? Heeft dit met de zoektocht te maken? Ja. Oké. Okay. Ja, het heeft ermee te maken, want uh, Merma die, die, die heeft de kletsmajoors, dat is een bekende koekjesmerk. Mm -hmm. En ik maakte daar reclame voor en toen wilde ze een nieuw koekje. Toen heb ik uh, het merk Djoeken uh, bedacht. Zacht hard van buiten en zacht van binnen. <laughs> en een verpakking bedacht en zo. En toen <laughs> zei die directeur, ja, volgens mij uh, is dat een meisje en daar ben je verliefd op. Weet je wel, ja. Hoe verzin je het? Ja, dus, ja. dus het is echt gebeurd. Ja, maar je, je, een hele verpakking. Ja. Maar je zegt mag net, dat niet? <laughs> nee, het mag wel. Maar je zegt net, Kees, van ja, het is gewoon vriendschappelijk. Maar uiteindelijk ja, was, nee, het nee, maar nu je was je stiekem verliefd op de. Ja, nee, maar nu is het vriendschappelijk. Ik zou jou nog graag eens een keer... Uh, en ik ben er nog eens een keer tegengekomen. En ik te uh, liep mijn nichtje ernaast. En mijn eigen vriendin toen. Ja, ja, zo gaat het in het leven. Nee, maar maar je, je, heb je, ze dus, je hebt ze dus al een keer gezien, Kees. Tussen, tussendoor heb je haar een keer gezien. Ja, ik heb haar een keer gezien. Dus dat... Maar ik vind het zo'n bijzonder meisje, maar op de andere manier, ja, misschien kun je daar iets bij voorstellen. Dan strookt dat niet of het werkt niet. Of, uh, maar, uh, ja, nou, en ze is niet te vinden. En ik weet dat, uh, uh, ik heb ooit in Noordluis gewoon, zij wel in een dorpje daarnaast. Nou, ik zou het leuk vinden om er gewoon nog een keer te spreken. Ja, nou, wie weet, bij deze is de naam ja, genoemd. Ze zijn getrouwd en drie kinderen. Ik weet, ik weet, het niet, kees. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet het ook niet, joh. Nee, maar. Uh, nee, maar ik meen het heel goed. Uh, ja. Ja. Dus, ja. Uh, nou, bij deze is de naam genoemd en uh, nacht@eo.nl is het e-mailadres deze nacht waar uh, naartoe gemaild kan worden. Als okay. mensen antwoorden hebben of uh, tips, dan uh, okay. hoor. Oké. En... Uh, muziek uh, ongelooflijk mooi, Herbert. Want daar geniet ik het meeste van uh, deze avond. Dat is mooi om te horen. Uh, blijf dat ja. zeker doen. En als ik wat, uh, wat hoor uh, over deze dame die je zoekt, mail ik het vissen, naar door. Je hebt mijn e-mailadres. Dan mail ik het naar je door. Oké. Oh, Dank, ja, dank voor het bellen, Kees. Goeienacht. We gaan naar Liam Le met H. en uh, ja, zoekt u iemand. Bent u niet op zoek? Een modelauto, een baan. Belt u 0800-1121. Why is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 it's such a problem if he La heeft de nummer heet AIDS. U luistert naar de Nacht op 1, Radio 1. Um, naar wie of wat bent u op zoek? Dat is de vraag deze nacht. Komt voort uit een gesprek van uh, Joy Wilkins. En um, deze uh, Joy, actrice, die is op zoek naar haar vader. En dat gaat ze vertolken in een uh, ja, uh, toneelvoorstelling. En aan de hand van uh, de reportage die we eerder deze nacht gehoord hebben, praten we over dit onderwerp. Naar wie of wat bent u op zoek? Aan de telefoon heb ik Memo. Goeie nacht. En Memo, jij bent op zoek naar een bepaald nummer. Naar een hele mooie liedje. Ja. En uh, wat ik weet, die liedje is gezongen door een zanger uit Bosnië. En, en waar, waar heb je het ooit gehoord? En hij heet Aldino en die noemer heet Kopriva. Aldino en Kopriva. Aldino is naam van zanger en Kopriva is uh... Naam van het song. Ja. En uh, er is een heel mooi nummer. Ik voel me vanavond een beetje down. Ik zou graag vragen of jullie dat nummer kunnen voor mij opzoeken en draaien. Maar, Alsjeblieft. Ja, maar Memo, je bent op zoek naar dat nummer? Ja, ik, uh, ik wil graag die nummer zo horen. En ik heb geen andere mogelijkheden. Nee, maar, maar je kent het nummer dus wel. En je weet ook de artiest en de titel, dus eigenlijk ben je al heel ver. Ik, ja. Maar ik zoek, ik ben, ik ben op zoek uh, bij jullie, of, of jullie dat kunnen voor mij draaien, omdat ik heb geen internet. Als ik had internet, dat kan ik wel zelf... Uh, Luisteren, ja. maar dat die heb ik niet. Maar wanneer, wanneer heb je het voor het laatst gehoord, uh, dit nummer mee, man? Nou, een paar jaar terug, eerlijk gezegd. Een paar er jaar is, terug, ja. Er is heel mooi nummer en voor mij zal vanavond heel veel betekenen, maar ik weet zeker dat het zo'n mooi nummer is, dat, dat zijn. Luisterar heel mooi vinden. Ja, en, en wat, wat is, want, want het is. Uh, ja, uh, is het bosnisch? Is, de, is dat bosnisch uh, geschreven, bosnische taal? Dat, dat klopt. En misschien is misschien ook een goede kans dat uh, mensen in Nederland uh, kennis maken met bosnische taal. Ja, en, en, en waarom betekent dit nummer dan zoveel voor jou, Memo? Waarom wil je dit zo graag horen? Wat spreek je aan in dit nummer? Vooral uh, tekst. Maar ook muziek is heel mooi. En is heel, uh, hoe moet ik zeggen... Ja, muziek kun je moeilijk omschrijven. Maar mm -hmm. er is, uh, zeg maar, uh, mozaïek van, uh, van uh, verschillende stijlen in één nummer, zeg maar. Ja, zeker. Maar je moet dan wel eventjes aan mij en, en denk veel luisteraars eventjes kort uitleggen waar dat nummer dan over gaat. Want ik, ik versta geen Bosnisch. Dat Dat gaat niet lukken, denk ik. In na nummer, Ik moet ook een beetje uh, herinneren aan een tekst uh, okay, dat het nou. nummer gaat. Memo, blijf, blijf even aan de lijn. We gaan even een klein stukje naar het nummer luisteren. Dank Aldino en Kopriva. Ja? komen er weer herinneringen boven bij het horen van dit nummer? Jawel. Jawel, ik ben heel blij dat jullie het voor mij hebben gedaan. Ja, maar dan moet je wel even uitleggen waar dat nummer dan over gaat, want je hebt nu net een stukje gehoord. Het uh, is een uh, liefdesnummer en uh, hij neemt alle herinneringen aan zijn uh, vriendin. En kopriva betekent. Uh, die plant. dat als je die brandplant. als je haar raakt. dat uh, wordt je een beetje verbrand, toch? Ik, uh, ik probeer het te volgen, Memo, maar je zegt dus als je verliefd wordt? Uh, nee, ik bedoel. die. kopriva. betekent. naam van die plant. Oké, okay, yeah. ja. Als je brandt, als je die plant raakt. Oh, een brandnetel. Brandnetel. Ja. Yeah. Ik denk dat die plant groeit van zijn hart voor de liefde van die... The... Dus er, er groeit een brandnetel uit zijn hart, Memo? Ja. Yeah. Dus nou, dat is niet erg positief dan? Jawel, jawel. Maar dit is poëtisch. Dat is voor mij heel moeilijk te vertalen. Okay. Omdat mijn Nederlands is zo arm. Ik kan niet poëzie in yeah. Nederlands vertalen. En ik ben nog heel veel benieuwd, hoe lang is het geleden dat je dit nummer dan voor het laatst gehoord hebt? Ja, dus juist natuurlijk, maar heeft er een lange tijd tussen gezeten? Is dit, komt dit uit je jeugd bijvoorbeeld? Een paar jaar uh, heb ik niet gehoord, maar het is heel mooi om te, zeg maar weer te horen. Dat was mijn bedoeling. Ja, maar moet het, moet het jou herinneren ook aan een bepaalde liefde memo? Mm, ja, maar ik wil niet ingaan met die onderwerp. Daar wil je niet over praten. Nee, het is uh, intiem, dus ik wil niet. Uh... Maar mag ik dan wel weten of die liefde nog in je leven is of niet? Eerlijk gezegd dat weet ik niet. Dat weet je niet, dus het is misschien een onbe onbereikbare liefde. Uh, laatste 19 jaar. De laatste 19 jaar. Vraag me niet veel, alsjeblieft, over, over dat onderwerp. Oké. Okay. We hebben in ieder geval het nummer laten horen. Daar was je ook naar op zoek. Ik ben heel blij en heel dankbaar dat jullie dit voor mij hebben gedaan. Nou, heel graag. Uh, ik vond het leuk om even ook kennis te maken met een, een nummer in het Bosnisch. Dank je wel. Het eh. is echt cool dat... Dat heb ik een paar noten van die nummer gehoord. Ja, nou, heel graag gedaan. En uh, dank voor het bellen, Memo. nacht nog. Succes voor jullie programma. Dank je wel. Ik luister en ik begrijp wel eh, met mijn Nederlands. Ja. Ja, ja, ja, ja, precies. Dat gaat allemaal zo snel natuurlijk. Nou, succes. Zet hem op. Dank je. Doei. Dag, Memo. Ik ga naar uh, Money. Goeienacht. Goedenacht. Vond je het een mooi nummer, jou. het Bosnische nummer? Wat zegt u? Vond u het een mooi nummer, wat u zojuist hoorde? Ja, ja. En als je zo snel en zo makkelijk iemand blij kunt maken, ja. dat is toch geweldig? Ja, ja zeker. Ja. ja, dat is heel leuk. Voor over... mij is het een beetje moeilijker, denk ik. Ja, want u bent op zoek naar een poëziealbum van mijn zus. Wij hebben thuis allemaal uh, ons poëziealbum nog van de lagere school. Ik ben uh, 63 en mijn zus is uh, 65. Mm -hmm. En uh, ja, zij is het kwijtgeraakt. En ik, uh, wij hebben het allemaal nog. En ik vind dat zo akelig voor haar. Want ja, uh, er staan zoveel mooie versen in. Hè, van, van mensen die dat vroeger voor jou geschreven hebben, speciaal. Vooral onze hoofd van onze lagere school, die kon prachtige ja, eigenlijk gedichten en dat uh, ging helemaal over jou en uh, ging, uh, ging die helemaal mooi bij tekenen en ja. schilderen ook. Maar hoe ging dat dan? Gaf je dan gewoon je poëzieboek aan de, de, de leraar en zei van wil je er wat voor mij in uh, schrijven? Ja precies ja. Oh. ja. En ik zou dat zo graag willen dat zij dat weer terugkreeg, Maar ja, misschien is het ook met de verhuizing zoek geraakt. Maar zij heet Dini Tip. En, uh... maar, maar het is uw zus en die is dus het poëziealbum kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. Hmm. En nou, dat, dat is natuurlijk al wel heel lang geleden. Ja, ja. Ik was toen 14 en zij was 16, denk ik, toen we verhuisd zijn. Maar ja, je weet nooit, misschien. Ja. Misschien ergens op een rommelmarkt of bij een handelaar, bedoelt u? Ja, als iemand ja, hem tegenkomt, ja. ja. Ja, of dat iemand van plan was om er iets in te schrijven en het nooit gedaan heeft en het nog heeft liggen. Ja, ja, ja, ja. ja dat, dat zou natuurlijk ook niet. zomaar kunnen. En, ja. en, en uw eigen poëziealbum, die heeft u natuurlijk nog wel. Ja, ja, ja. ja. Is dat belangrijk? Ja, daar ben ik heel weinig uh, heel op. Ja, is het belangrijk voor u, het poëziealbum? Ja, want ik bedoel, uh, mijn vader en moeder zijn natuurlijk ook gestorven. En van hen staat er ook iets moois in. Oh, dat, dat zijn echt nog herinneringen ook aan, vooral natuurlijk heel veel aan vroeger. Ja, ja. ja. Aan ouders, aan school, aan vrienden, vriendinnen. Ja, precies. Ja. En ja, na die tijd heb je alweer zoveel dingen meegemaakt... dat je het eigenlijk uh, sommige mensen alweer vergeten bent. En denk wie was dat ook alweer? Maar als je dan in dat boekje leest, dan, ja, dan weet je het toch weer. Ja. Is dat misschien ook niet het mooie van zo'n poëziealbum? Als, als ik dat nu zou horen van u, dan denk ik ook van ja... je maakt ook heel veel mee in het leven. Je, je, ja, je maakt niet overal verslagen van of je hebt niet overal foto's van. En op een gegeven moment gaat dat voorbij en dan is het alleen nog maar... Ja, de grote herinneringen blijven over. Ja. Maar juist door ja. zijn poëziealbum zijn het juist die kleine details... die soms weer naar boven kunnen komen. Ja. Ik, ik heb een zwager die houdt van dag tot dag een dagboek bij. En als wij iets willen weten, dan zeggen wij... joh Henk, zoek nog eens eventjes in je dagboeken... van wat gebeurde er die, die dag, dat en dat jaar. <laughs> dus dat is ook wel heel ja. erg leuk. Ja, ja bedoel... Ja. Dat zijn, algemeen, dat zijn dingen over hemzelf, Maar ook wel algemene dingen. Ja. ja. En, en wat, ja dat is ook heel leuk. Ja, en wat is nou een, een, een, een gedichtje in uw eigen poëziealbum. Wat u erg aanspreekt? Uh, ja. Van die, van die uh, schoolmeester. Die dan uh, ja, echt een, een gedicht over, over onszelf uh, maakte. Hè? Ja. Heeft u hem bij de hand, het poëziealbum? Nou, meneer. Ik kan het niet zelf aan u voorlezen, want ik ben blind. Oh, oké. Okay. Dat is wel heel erg jammer, want dat, dat, dat zou heel erg leuk zijn als yeah. ik dat zou kunnen voorlezen. Yeah, yeah. Maar weet u nog bijvoorbeeld waar zo'n verhaaltje dan over gaat? Nou, ik weet van mijn zus uh, dat, dat het helemaal ging over van dat uh, Ja, wij, wij uh, woonden in Drenthe en wij woonden toen in Dalen en dan moesten we helemaal in worden naar school. En uh, daar schreef hij bij haar uh, over... Van dat, ze, uh, ja, dat, dat hij dat zo stoer vond... elke dag met de fiets uh, helemaal van Dalen naar Koevoorde... dat was wel zeven uh, kilometer ongeveer uh, fietsen... Ja. en weer terug. En uh, ja dat, dat, dat soort dingen... Hè, wat je dan bijblijft van vroeger. Mm -hmm, mm -hmm. Ik weet ook nog... Uh, ja, volgens meestal had hij dat er ook in geschreven. Dat wij ook wel eens lopend naar school gingen. Van, als er zoveel sneeuw lag, dan konden wij uh, ja, niet fietsen. Dus dan ja, we kwamen we dan wel later op school, maar uh, dan uh, waren we er toch. En we kregen applaus als we binnenkwamen. Ja, ja. Dus, uh, Dingen herinner je dan nog heel goed van mm -hmm. vroeger. Ja, maar, maar dat poëziealbum, u, u, u vertelt net dat u dat u uh, blind bent. Maar zijn er dan mensen dan wel eens die dat ja. voorlezen nog voor u? Ja, die lezen het daarmee voor. Dan zegt u van, pak even het poëziealbum en uh, nou, ja. doe maar een stukje. Ja, ja precies. Ja. En ik ben, ben ook dol op gedichten. Ik uh, heb een uh, speciaal boekje en als ik dan ergens een mooi gedicht in zie staan, dan plak ik dat in, dat, uh, dat boekje. Hm. En, en bent u uh, vanaf uw geboorte al blind of bent u dat later nee. geworden? Ik ben later pas, uh, pas blind geworden. Ik was ongeveer uh, 30 toen ik blind werd. Maar ik ben wel heel mijn leven zeg maar, daarvoor uh, slechtziend geweest. Ja, maar u heeft nog wel bepaalde uh, ja. beelden van, van die schooltijd... die heeft u ja. nog in uw uh, gedachten? Ja, oh, als, als ik daaraan denk, dan... dan, dan Zie ik nog zo alles voor, me hoe, hoe de scholen er van binnen uitzag en van buiten en ja, uh, ja, ja. heel die omgeving. En juist ja. door zo'n gedicht uit zo'n poëziealbum wordt dat nu weer juist heel erg versterkt. Ja, dan denk je daar weer aan terug, inderdaad. Ja. Dus is, ja. het, is het voor u echt een prachtig naslagwerk? Ja, ja. en, en uh, jij ja, heel die weg, hè, die in de school fietste dan. Ja ja Wat mooi om te horen. Dat, dat, ja, dat, dat heeft maar in ieder geval uh, uw zus dus niet. En dat was de vraag uh, en de reden dat u ook belde. Ja. Dat u dus op zoek bent naar het, uh, het poëziealbum van uw zus. Kunt u dan ja. even nog tot slot de naam noemen? Dat is Dini Petter. Dini Petter. Dus als er iemand Petter een poëzie... niet meer. Sorry? Als er iemand dus een poëziealbum in de kast heeft liggen van Dini Petter. Ja. Maar hoe doen we dat nou als iemand dat heeft? Uh... Nou, heeft u een, uh, kunt u hem e-mailen? ja. Uh, als u dat uh, naar nacht.eo.nl kan sturen. Als u gewoon uw, uh, even uw naam en. Uh, nou, dat is eigenlijk genoeg. Het mailadres, dat ik dat gewoon ja. heb. En mocht er dan okay. iemand zijn die uh, dat boek heeft, dat poëziealbum. dan kunnen ze mij ook even contacten via nacht.eo.nl. Ja, nee, dat is goed. Dat ga ik uh, zo eventjes doen. Dat is goed. Bedankt voor het bellen, Moni. Oké. Okay, en ik graag hoop dat er gedaan. iemand is die dat boek heeft, uh, heeft liggen thuis. Ik hoop het ook zo voor haar. Het zou ja. zo leuk zijn. Ze zouden er zo blij mee zijn. Nou, we gaan het misschien meemaken. Dank u wel voor het bellen. Oké, okay. graag gedaan. Dag. En tot zover het onderwerp naar wie bent u op zoek... naar aanleiding van de voorstelling van Joy Wilkins... die in de theatervoorstelling op zoek gaat naar haar vader. We sluiten dit onderwerp af voor deze afgelopen twee uur. En komend uur gaan we heel veel muziek draaien. En op het podium van De Nacht Opeen staan mooie artiesten. Onder andere ook de Radio 1-week-CD van de Little Willys. Tot zo, na vier uur.